12 uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Goedemiddag, dit is de Nieuwsbv. Wereldwijd klinken protesten tegen het Russische homobeleid. Maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten... zijn homo's daar de... helemaal niet altijd zo blij mee. Zo een paar insiders. En er ging meer geld naar alternatieve kankerbestrijding deze week. Oncoloog Ton Schumacher die kreeg 2 miljoen euro... voor de verfijning van zijn immuuntherapie. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. Koning Willem-Alexander heeft staatssecretaris Wekers van Financiën officieel ontslag verleend. Gisteravond kondigde de VVD er zijn vertrek aan. Hij vond dat hij te weinig vertrouwen had in de Kamer. En zoals gebruikelijk is het ontslag verleend op de meest eervolle wijze... onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten... door de staatssecretaris aan de koning en het koninkrijk bewezen. Minister Dijsselbloem van Financiën zei vanochtend dat het opstappen van staatssecretaris Wekers uiteindelijk onvermijdelijk was. Ik vind het ontzettend jammer. Uh, ik vind het ook zuur. Omdat Frans Wekers als geen ander uh, zeer gebeten is op fraude. Uh, en enorm uh, daaraan getrokken heeft om de fraude op alle fronten terug te dringen. Het is zoals hij het is. Uh, zijn conclusie was op basis van het debat gisteren dat er onvoldoende vertrouwen is. Ja, daar geldt geloof ik de formule dat hebben we te respecteren, maar ik vind het jammer. Dijsselbloem neemt voorlopig de taken van Wekers over. In Duitsland wordt voorlopig niet naar schaliegas geboord, dat zegt de nieuwe SPD-minister van Milieu Hendricks in Der Spiegel. In het coalitieakkoord van de regering Merkel is afgesproken dat de nieuwe techniek alleen wetenschappelijk zal worden onderzocht, maar verder dan dat zal het niet gaan, zegt Hendricks. De Duitse regering is tegen omdat er chemicaliën nodig zijn om het schaliegas uit de grond te halen. Ook in Nederland is verzet tegen schaliegas. Minister Kamp van Economische Zaken maakte in september bekend dat Nederland voorlopig geen besluit neemt over proefboringen. President Janukovic van de Oekraïne is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een verklaring heeft hij een zware verkoudheid. Hij heeft last van zijn luchtwegen en hoge koorts. Het is onduidelijk of zijn lichamelijke problemen iets te maken hebben met de voortdurende protesten tegen de president. De demonstranten eisen dat hij opstapt. In het grensgebied van Nederland en Duitsland houdt de politie grote controles om criminele bendes aan te pakken. De politie van Noord-Rijn-Westfalen heeft 150 controlepunten ingericht. Ook op de snelwegen A3 tussen Arnhem en Oberhausen en de A61 tussen Venlo en Keulen. Nederlandse agenten geven kentekens van verdachte auto's door die vervolgens worden aangehouden. De politie. We hebben in ieder geval al een verdachte aangehouden die met diamanten zaten... die niet verklaard konden worden hoe die eraan kwam. Dus dat geeft ons weer mogelijkheid om te onderzoeken. En dat doen we ook in internationaal verband. In het grensgebied zijn bendes actief die inbraken plegen en dan snel over de grens verdwijnen. De persoonsgerichte aanpak van veelplegers werkt. Het aantal mensen dat binnen vijf jaar meer dan tien keer een proces verbaal kreeg... is volgens justitie met bijna een kwart gedaald. Van bijna 6.000 in 2003 naar bijna 4.500 in 2011. De aanpak van veelplegers is vooral gericht op geweldsdelicten... overvallen en woninginbraken. De politie kan de zogenoemde draaideurcriminelen vastzetten in speciale huizen van bewaring. Dat kan voor maximaal twee jaar. En daardoor wordt de kans op nieuwe strafbare feiten kleiner, omdat er veel pleger binnen zit. Het weer, zonnige periode, maar vooral in het westen en zuiden eerst nog wat winterse neerslag. Het is wel vrij koud, maximaal min 1 graden in Groningen tot plus 4 in het zuiden. En er is verkeer. Jolanda van der Velden. Vertragingen in Zeeland van de N62, de weg Gent richting Borselen... is één rijstrook dicht in de Westerscheldentunnel. Heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Ligt daar ook een lading stalen pijpen, dat wordt straks opgeruimd. En voor het bergen van alles gaat de tunnel straks helemaal dicht. Wie aan woningbezitters komt, komt aan Vereniging Eigen Huis...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 We praten zo met jou over een enquête onder ruim 1500 Russische homo's. Maar eerst maar, betekent Sochi voor jou met name discussie over de rechten van de mens? Of kun je je ook een beetje verheugen op sport? Um, ik hou best wel van sport en de Olympische Winterspelen. Maar het gaat mij nu met name om die mensenrechten kwestie. Echt fanatiek, hè? dat hoor ik al. En verheugt u zich een beetje op, het, op Sochi, Tom Schumacher? Of bent u daar niet zo van? Nee, ik verheug me heel erg op. Met name het schaatsen lijkt me, lijkt me erg leuk om te, weer te zien. Nou, en daar gaan we het uh, redelijk goed doen, zijn de verwachtingen. Dus dat is mooi. Ik denk het wel. We praten zo meteen uitgebreid met u over uw uh, immuuntherapie. U hebt de koningin Wilhelmina onderzoeksprijs gewonnen... waardoor u 2 miljoen extra kunt stoppen in verder onderzoek tegen kanker. De Nieuws -BV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. De aanname van een anti-homo-propaganda-wet in Rusland... vorig jaar juni zorgde voor een enorme ophef. Mark van Zijpen is van het homo-datingplatform Planet Romeo... met wereldwijd maar liefst 1,6 miljoen leden. Ja, en Als wij het hier over de Olympische Spelen in Sochi hebben... dan gaat het over de vraag uh, over discriminatie van homo's. Daar gaat het over. Uw platform ondervroeg Russische homo's... Um, hoe deze wet hun dagelijks leven beïnvloedt. Wat waren de, de belangrijkste en de opvallendste reacties daarop? Um, allereerst wil ik zeggen dat we geprobeerd hebben met dit onderzoek... eigenlijk de uh, Russische homo's op ons platform een stem te geven. Mm -hmm. En um, hen te vragen wat ze nu in hun dagelijks leven ervaren... over de gevolgen van deze wet. Ja. Nou, je ziet toch dat er sprake is van uh, een toenemend gevoel van onveiligheid... Mensen die het slachtoffer worden van uh, verbaal geweld, fysiek geweld. Uh, last hebben van discriminatie op de werkvloer. Ja, dat zijn natuurlijk uh, ernstige feiten. Allemaal door deze wet, sinds de invoering van deze wet? Nou ja, kijk, het is lastig om te zeggen. We hebben een heel, hele korte survey gehouden. Dus ja. uh, het, we hebben niet de potentie, de potentie gehad om wetenschap te bedrijven. Maar uh, het laat in ieder geval zien, en mensen geven dat ook aan. Uh, 69 zegt het is er in ieder geval een stuk slechter geworden voor ons dan in vergelijking met twee jaar geleden. Met in vergelijking met voor de invoering van de wet. Ja. Ja. En er zijn ook echt mensen die, uh, die zeggen... ja, niet alleen... Uh gescheld, bedreigingen, maar ook fysiek geweld. Daar hebben ze last ja, van. Ja, en ik denk dat... Uh, ik geloof dat gisteren ook aan de orde is geweest in Leven Sochi. Daar zie je gewoon filmpjes van uh, rechtsradicalen. Arthur, Arthur Chopin liet we, ja, ja. een themaavond en daar zag je ook weer filmpjes Ja, en uh, op social media uh, circuleren velen van dat soort filmpjes. Dus uh, ja, er is absoluut sprake over van Filmpjes waarin geweld homo's... Afgetuigd worden, uh, vernederd, uh, beledigd... Uh, um, uh, en zwaar gediscrimineerd. Ja. Overigens um, waren er ook wel reacties van mensen, van homo's... die zeiden, nou ja, ja, ja ik vind er geloof niet zo heel veel veranderd. Nou, maar... We hebben allereerst gevraagd, um, ben je uit de kast of niet? 29% zegt, we zitten gewoon in de kast. Uh, en dan ben je dus, uh, uh, als je je koest houdt, ook niet zichtbaar... Dus ik denk dat uh, een heleboel mensen ook zeggen... hou je koest uh, uh, ja. en dan uh, is deze wet er wel... maar dan heb ik, heb ik er persoonlijk geen last van. Maar 71% dus is dus wel uit die kast gekomen. Ja, maar dat is, dat dat is eigenlijk heel selectief. Uh, dat is dan uh, een, een overgrote gedeelte... toch alleen uh, tegenover familie of vrienden. Uh, uh, sommigen misschien bij hun familie. Uh, het, het, het houdt niet over. Mm. Lees u wat opvallende reacties voor? Um, nou ja... Um, er wordt bijvoorbeeld op gewezen dat, uh, uh, dat er sprake moet zijn van educatie. Omdat er zoveel onwetendheid is. Er wordt, wordt gezegd, uh, in Russia it's necessary to educate everyone about the fact that being gay is normal. 90% of the population see it as an illness. Nou, dat zijn uh, toch hele ernstige dingen. Uh, ook zoiets wat in Nederland natuurlijk al heel lang in de gang is. Zorg dat in populaire soaps uh, gay role models te zien zijn. Nou, dat soort signalen. Uh, sommige mensen zeggen, ja, de verandering moet van binnenuit komen. Als er van buitenaf drukken uitgeoefend wordt op de regering... dan zal het alleen maar een negatief effect scoren. Ja. We moeten het zelf doen, het is ons proces. Aan de telefoon ook Marco Jablan, personeeladviseur en schrijver van Homo-verhalen in studio in Enschede. Meneer Jablan, u bent er opgegroeid tijdens een communistisch regime. En u schreef vanochtend een opiniestuk in de Volkskrant. En daarin legt u uit eigenlijk waarom homo's in Rusland met scheve ogen worden aangekeken. En dan zeg ik het mild. En waarom gebeurt dat? Uh, omdat het onbekend is. Onder het communisme was iedereen gelijk. En was er dus geen ruimte voor afwijkingen. En in dit geval een natuurlijke variant. En onbekend maakt onmoment. Onbekend maakt onwetend. Maakt onwetend, ja. Dus mensen kennen het niet, ze hebben het niet meegekregen... en dat is de verklaard waarom ze nu... Ja, en omdat het nu opeens zichtbaar wordt... dan mm. krijg je weer de reactie van we zien wat nieuws. Dus dan, wordt het, eh, dan krijg je de normale... het is gewoon echt de biologische reactie van mensen daarop. Als ze iets nieuws zien... Dan... Je ziet het ook bij honden bijvoorbeeld. Die moeten eerst snuffelen, ruiken enzovoort. Nou, mensen gaan ook uh, op hun manier snuffelen. Ja, en de ene keer... Dat kan gewoon... Dat, de rustige is dan nieuwsgierigheid. Maar het kan natuurlijk ook agressie zijn. Honden maar dat snuffelen, precies, dat snuffelen kan ook een heel erg agressie zijn... hebben we gezien op die filmpjes. Ja, maar dat hoef je niet specifiek voor je Rusland te zijn. En wordt het ook bekender nu? Wij, dankzij die Westerse reacties... Nou, dat is het nadeel, omdat het dus in de westerse media heel groot wordt opgeblazen. Dan nemen de Russische media, die gaan daar weer op in. En op die manier ja. komt het weer terug in de bevolking in Rusland. Wat u vindt, wij blazen het op hier, het, het probleem met homos in Rusland. Het, nou, het is niet per se opblazen, maar het is wel, ik vind het wel wat eenzijdig. Want? Wat? Ik, ik, ik, ik mis gewoon uh, meer begrip voor de slaafse cultuur daarin. Hoe, hoe zoiets werkt binnen de slaafse cultuur. Het is een cultuur van eer... Ja. Dus, ja, op het moment dat je homo bent, ben je niet, dan voldoen je niet meer aan het normale beeld. Dus dan ben je, ook geen, uh, dan ben je dus een makkelijk slachtoffer maar, uh, in ogen van de echte mannen. Als ik een vraag mag, um, uh, behalve dat u zegt, slavische cultuur, um, krijgen wij ook signalen te zeggen van ja, het is ook een hele grote invloed van die Russisch-orthodoxe kerk. Ja, maar dat geldt ook voor, uh, bijvoorbeeld in Polen zie je dat ook, dus in de invloed mm -hmm. van de kerk teruglopen. En in Rusland is dat proces ook langzaam op gang aan het komen. Oké. Okay. Maar u zegt het is een Slavische cultuur, cultuur van eer... en daarbij opgeteld dat um, uh, onder het communisme... Eer plus Ja, ja. Door, door het communisme. Hoe vindt u dan dat wij hier ons in Nederland... of in, of in de rest van het Westen het beste kunnen opstellen? Uh, vooral niet provoceren. Als we naar sortie gaan, dan zijn we daar te gast. De Russen organiseren dat nu eenmaal... Dus gedraag je ook als gast. Ga niet zwaaien met regenboogvlaggen of andere dingen. Dit moet echt gewoon in persoonlijke gesprekken met stille diplomatie... met mensen die Russisch spreken. Want wat gebeurt er als we wel daar met een vlag gaan zwaaien... of als Rus Rutte en de Rosses dat omdoet? Nou, als dat uitvergroot in de Russische media terugkomt... dan krijg je inderdaad wel weer van... hé, hey, daar zijn ze weer, die gekke Westerlingen. En de Russen zullen het of negeren... of bij de bevolking zien ze plots... gaan ze zoeken naar herkenning naar de homo in hun eigen omgeving. Meneer Schumacher, volg deze discussie? Ik volg de discussie van een afstand. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het interessant. Um, het is natuurlijk een hele relevante discussie over de homorechten. Ik vraag me wel af wat inderdaad de beste actie is. Wat wij hier het beste kunnen doen om, om mensen daar inderdaad te helpen. In plaats van de situatie erger te maken. En dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Want meneer Van Zuipen, wat is de beste reactie hier van het Westen voor Russische um, homo's? Wat ik in het onderzoek wat hij gedaan heeft terugzien, is dat tot 73 procent van de ondervraagden zegt. We vinden het belangrijk dat die druk van buitenaf op Poetin en de regering uh, gehandhaafd wordt. Maar ik ben het absoluut eens dat het net zo belangrijk is... om uh, in ieder geval de, de, de, de community, de homo-community in Rusland te laten weten... dat we aan ze denken, dat we ze steunen... en ook proberen te stimuleren dat zij hun eigen activisme kunnen bedrijven. Dus wel provoceren. Het, het, het lastige is, uh, sinds die wet ingevoerd is... Uh, is iedereen naar boven opgesprongen. Dus je kunt nu wel zeggen, ik wil dat niet, maar het is al aan de gang. En ik geloof zeker dat er... Uh, uh, dat bepaalde drukmiddelen... en dan denk ik ook dat diplomatie een betere weg is... absoluut uh, uh, uh, verandering uh, teweeg kunnen brengen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het net zo belangrijk is... en ik weet ook dat COC Nederland dat bijvoorbeeld doet... Uh, uh, uh, homogroepen, actiegroepen actie in Rusland zelf... Uh, proberen met, uh, uh, uh, te steunen met geld... om uh, um hen hun activiteit te oh. kunnen laten doen. Well, Marco Jablan, als ik jou goed begrijp... dan um, zeg je eigenlijk van ja, we moeten niet provoceren... Maar... Um, het, wel, kan zelfs, het, kan, ja, het, het kan zelfs de andere kant op slaan. De, de, de, de, de haat, of nou ja, het onbegrip wordt er alleen maar groter door als je dat doet. Ja, de, wat wel nodig is, maar de, daarvoor moet je dus eerst een stille diplomatie nodig. Dat je dus bij de machthebbers in het Kremlin. en daardoor ook bij de Russische media. dat er gewoon op een normale manier aandacht voor het onderwerp komt. en niet gelijk van hé, hey, dat is al, uh, we wijzen het af. Maar dus bijvoorbeeld Rutte moet hij wel met Poetin gaan praten, maar dan achter Absolut. schermen. Absoluut. Ja, maar Rutte, spreekt weer geen Russisch? U zei net, u ziet Nee, maar we, geen we, we, we, we, we hebben een minister van Buitenlandse Zaken. Ja, maar die gaat niet mee, hoor. Nee. nee, maar die komt vaak genoeg toch in Rusland. Hij heeft zijn contacten. Hebben we geen andere ja. diplomaten die Russisch spreken? Tuurlijk wel. Nou, Zet er een paar diplomaten op en hou hier gewoon vijf à tien jaar aan vast aan dit onderwerp. Ja, wat ik, wat ik lastig vind in deze hele situatie is dat uh, er natuurlijk sprake is van een veel te zware vertegenwoordiging naar, uh, vanuit Nederland naar Sochi. Uh, primair Rutte die heeft volgens mij niet kunnen bevroeden dat dat zo'n ontzettende shitstorm zou opleveren en dan zie je dat hij uh, ons tegemoet probeert te komen door maar gewoon vage in mij nog vage toezeggingen te doen van ja we gaan er achter de schermen wel over praten en ik uh, bedoel ik twijfel niet aan zijn oprechte bedoelingen maar goed uh, wij zijn daar niet getuige van dat het nee. daadwerkelijk gebeurt als hij naar Sochi gaat U heeft die enquête gedaan hè, onder die Russische homo's heeft u ook aan hen gevraagd um, wat zij zelf vinden dat ze moeten doen om hun situatie te verbeteren Ehm... Um... We hebben in de eerste instantie, vooral omdat wij niet in Rusland zitten en de, de rest van onze community ook niet, met name de omgekeerde vraag gesteld. Wat kunnen wij voor jullie doen? En daar komt uit van, ja, wat ik net zeg, 73% van ja, blijft die druk uitoefenen. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ja nee, laat ons met rust. 40, 50 jaar geleden was het bij jullie niet bijster beter. Het is ons eigen proces. Een beetje hetzelfde wat meneer Jablan zegt. Ja, ja dus dat kan, in, in, in, daar kan ik me voor een groot deel ook helemaal geen in vinden in wat hij zegt. Heeft u enig idee wat ze zouden kunnen doen om hun eigen situatie te verbeteren? Um, het is heel lastig ik, ik, ik kan niet voor hun praten ik bedoel zij zijn degene die dagelijks bedreigd worden en misschien geweldiger moet zien als ze oud en proud gaan lopen wezen dus ik vind het heel belerend om dan vanuit Amsterdam Nederland te gaan zeggen wat zij moeten doen maar bent u het een beetje eens met um, Marker Jablan in de studio in Enschede? Um, we, we blazen het wel een beetje op hier. Ja. En, en, en, ze, en ze moeten, ja. de, de Russische zomers moeten ook ja. zelf... Aan, aan, het is een kwestie van tijd. Ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Ja, bedoel, het heeft nu heel veel aandacht... En uh, ik denk dat het goed is dat we in Nederland weten... wat er in Rusland aan de hand is. Maar ik vind het ook heel goed, en dat gebeurde gisteren... in, uh, uh, in het sochi programma van Arthur Japan ook... is dat er vervolgens ook gekeken wordt... naar wat is er in Nederland allemaal nog aan de hand? Wat is er mis? En ik vind het ook heel belangrijk dat we wat dat betreft, die hand in eigen boezem steken. En niet alleen maar uh, wijzen naar Rusland. Want Harm is vertelt dat ik uh, op internet... nog wel eens met de dood bedreigd, bijvoorbeeld. Dat, ja. gebeurt, dat gebeurt bij jou ook. Ja. En, nou, dat is, een hele, hele, hele kwalijke zaak... Waarom is... gebeurt dat met u trouwens? Uh, nou, dat is al een paar jaar geleden. Nee, we hebben inderdaad uh, we hebben de littekens op ons lichaam zitten. Oh, letterlijk? Nee, toch niet ja, letterlijk. Oh, en dat is, Nederland, dat is Nederland, hè? In elkaar gezagen. Mag graag. ik even een concreet voorbeeld geven wat er in Duitsland gebeurt... Uh, voor hulp aan uh, Rusland? Mm -hmm. Er is een verhalensite en die heeft nu een specifiek Russisch-talig onderdeel ingericht... juist om dit uh, homo te Toegankelijk te maken vanuit Rusland. En wat we als COC of dat soort dingen zouden kunnen doen. Het internet is gewoon een ideaal hulpmiddel. Dat versnelt het hele proces in Rusland. Dus ik denk niet waar wij 40 jaar over hebben gedaan. Daar zullen zij 10 tot 20 jaar voor nodig hebben. En als we nou maar zorgen voor een goede internetplatform. wat langzaam maar zeker bekend raakt binnen Rusland. dat is de beste steun die een particulier of uh, privéorganisaties kunnen bieden. Nou, daar werkt in ieder geval Mark van Zijpen. Uh... Ook aan mee met nee. uh, het platform dat jullie bieden. Dat is mooi. Ja. Marco Jablan in de studio in je Dankjewel. En Mark van Zijp, blijft nog even zitten. Ja. De nieuwsbv. Staatssecretaris Wekens van Financiën is koud opgestapt. Of er wordt er weer volop gepraat over zijn opvolging in de Tweede Kamer. En er is verslaggever Marcel Bril. Marcel, heb jij ja. al iets gehoord? Ja, ik ben in de wandelgangen van de VVD vooral aan het rondwandelen. En wat je dan hoort zijn de namen die je eigenlijk al de hele tijd hoort. Van mensen die het eventueel zouden kunnen worden. Dan gaat het om fractieleden, mensen die nu in de VVD-fractie zitten: Helma net en Mark Harbus. Maar ja, je hoort ook wel hier de vraag opgeroepen worden. Is het wel zo handig om Mark Harbus dat te laten doen, die moeilijke klus. Uh, want hij is hier financieel specialist in de fractie. En dat is toch ook wel een hele belangrijke positie. Nou, dan hoor je ook steeds vaker de naam van Erik Wiebes. Dat is een wethouder uh, uit Amsterdam. En je hoort ook de naam van uh, Paul de Krom. Dus dat zijn de namen die ja, eigenlijk de hele tijd maar uh, rond gaan zingen. Ik weet niet of iedereen elkaar napraat. Dat gaat natuurlijk wel in zo'n uh, circuit altijd zo. Nou, speculeren is natuurlijk heel erg leuk. Maar we hoorden eerder ook al op deze zender... Uh, Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën de politieke baas van de staatssecretaris van Financiën zeggen... ik hoop dat er snel een opvolger komt. En dus vond ik de vraag gerechtvaardigd aan uh, Halbe Zijlstra... de fractievoorzitter van de VVD, toen ik hem hier in die wandelgang tegenkwam... Um, of hij al een opvolger heeft voor Wekes. Nou, de heer Wekes is net, net vannacht uh, teruggetreden. Uh, en het zal deze week uh, zullen wij uh, uh, nog geen, geen opvolger uh, uh, bekendmaken. Dat proces moet nu beginnen. dat zal deze week niet lukken. Heeft u al wel een lijstje met namen? Uh, uh, we kennen heel veel uh, uh, goede VVD'ers. Uh, maar we hebben niet een omlijnd uh, lijstje met namen, Want deze situatie was niet dat wij al klaar zaten om uh, um, um dat te gaan invullen. Dus daar gaan we nu aan beginnen. En ik denk niet dat dat deze week tot een resultaat zal leiden. Dat zal volgende week worden. Ja, een inschatting van de fractievoorzitter van de VVD. Een inschatting die natuurlijk wel uh, reëel is. Uh, want hij zit uh, toch wel aan de knoppen als het gaat om het aanwijzen... van een, een nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij komt natuurlijk uh, in het kabinet te zitten. Dus Rutte zal er ook een hoofdrol in spelen. Maar... Halbe Zijlstra is natuurlijk ook goed op de hoogte. Blijf vragen, Marcel Bril. En de best verslag geven. Hij zit er weer, Roelof van de Redactie... met een update van de NieuwsBV.nl. Daar vind je natuurlijk het Utrechtse raadslid Willem Bos. Want die is sinds gisteren overal op het internet. Omdat hij zichzelf in nieuwsfoto's Photoshopte. Ik was vast wel van gehoord. En het gaat er uiteraard nog over de man van gisteren... en ook een beetje van vandaag. Laten we nog heel even luisteren naar Frans Wekers. Gewoon omdat het kan. Ja, voorzitter. De, uh, ik, ik, ik, ik moet... Uh, ik, ik, heb, ik, ik heb dat nu even op dit uur, dagdagelijks heb ik uh, uh, dat niet paraat. Ja, Limburgers. Uh, Jan-Jaap van der Wal, je? die zag in mei vorig jaar al dat het niet goed zou komen met Wekers. Hij gaf hem nog wel een goede raad in zijn programma Panache. Als je het volgende meireces nog wil meemaken... is mijn tip excuses aanbieden. Tot nu toe zijn er in dit kabinet Rutte... drie staatssecretarissen in de problemen gekomen. Allereerst was daar Co Verdaas met zijn verkeerde declaraties. Daarna kwam Wilma Mansveld met haar achtergehouden treinonderzoek. En natuurlijk als laatste Fred Teven met de overleden Alexander Dolmatov. Co redden het niet. Wilma en Fred wel. En niet omdat ze met z'n tweeën net zo heet als de flintstoot. Nee. <tie> Zij zei dus sorry. We weten hoe het afliep. Wekers zei nog sorry, maar het was te laat. Het hele filmpje vind je op de site. En het is vandaag Gedichtendag, jongens. Ik ben al de hele dag Vassalis en JC Bloem aan het citeren. En ook op onze site is het ruim baan voor de poëzie. En omdat het dus Gedichtendag is, heb ik een cadeautje voor jullie. Felix en Willemijn, ik heb een gedicht voor jullie. Nou. Maar ik ga het niet zelf voordragen. Gelukkig. Dat heb ik uitbesteed. Dank wel. Dat heb ik uitbesteed. Uh, Felix, jij krijgt een tailor-made gedicht dat door een dame is ingesproken. Wie denk je dat we hebben gevraagd? Nee, ik heb geen flauw idee, de, moet ik eerlijk zeggen. Vrouw van jouw leeftijd? Nee, ook nog niet. Uh, Mijn vrouw... moeder? Jouw moeder? Ja. Nee, dat, uh, nee, nee, het is een vrouw met een zoon die heel goed kan zingen. Vindt ze zelf. Willeke Alberti. Het is Willeke Alberti. Jong DNA. Je hebt nog al je tanden, en je heupen zijn nog beide heel. Je woont nog helemaal zelfstandig. Je grijze haren zijn hypersensueel. Je bent vitaler dan Marcel Oosten of Jurke van den Berg. En vergeleken met jou is Jan mom een gekke dwerg. Hoe jong je je voelt, dat zit in je DNA. In je dubbele helix. En je bent nog een jonge god. Mijn kleine waarheid, Murdes. Meer grijm op de nieuwsbv.nl. Dan kun je vanaf twee uur ook een bod doen op de eigenwaarde van Ron Boshart. Die wordt geveild voor de Wilde Ganzen. Tot zo, over een uh, nou, half uurtje, die kwartier. En dan krijg jij je cadeau, Ik, nou je gedicht, Willemijn. Nou, ja, dat bewaren we nog even. Okay. Zo'n lekker orgeltje en zo'n piano erbij. En dan een gitaar die heerlijk ruig is. Kortom, Bruce Springsteen... Nienke de Jong inmiddels aangeschoven. En we hebben net uh, tijdens deze drie minuten dat deze plaat duurt... besloten dat we ja. naar, naar gaan afreizen naar New Orleans... waar Bruce Springsteen in mei speelt. We hebben alle twee hem nog nooit gezien. En dat moet een keer gebeuren. Jij ja, kan helemaal niet weg in mei. Nou, ja, dat zullen we maar, nog wel eens zien. Dat staat niet op je rooster. Doe het maar lekker alleen, meneer Murders. Columniste en schrijfster Nienke de Jong. Want het is, wat is het vandaag? Woensdag geloof ik donderdag. Donderdag ja, al. ja. alweer, gelukkig. Goed, jij deelt met ons altijd jouw nieuws van de dag. Uh, brandlos. Ja, Noord-Laden. In Noord-Laden waren alle mannen weer naar de ijsbaan getogen... omdat ze dachten dat er misschien toch een uh, marathon op natuurijs georganiseerd zou kunnen worden... als ze nu maar goed genoeg voor het ijs zouden, zouden zorgen. Dus daar hebben ze de hele uh, nacht giertanks rondom de ijsbaan gezet... Om elke twee uur een klein beetje water op de ijsvlakte te sproeien. Zodat er misschien eindelijk een paar centimeter ijs zou komen. Te vergeefs, Want uh, het is nog veel te dun. En zaterdag uh, dooit het weer als een malle. Dus we hebben er helemaal niks aan. Maar ik vind dat zo aandoenlijk. En ik vind het zo leuk dat ze dat doen. Gewoon omdat het kan. Maar het is dus allemaal voor niks. Want het blijft niet vriezen. Nee, het blijft niet vriezen. Dus dat hebben, ze hebben er helemaal niks aan. Maar ik vind het zo ontroerend dat je dus. Ik ga er meteen weer bedenken hoe dat dan gaat. Dat dan de. Uh, de voorzitter van de ijsvereniging... Uh, zijn vrienden op gaat bellen van... jongens, het gaat vriezen, we moeten weer, zijn de al klaar? Is er al een uh, spion gestuurd naar Gramsbergen? Want het is ook een gevelle strijd tussen bepaalde dorpen... wie de eerste Marathon op natuurijs heeft. Uh -huh. Er is nogal wat. En dat al die mannen dan midden in de nacht uit bed komen... omdat ze allemaal op een gegeven moment de giertank aan moeten zetten... zodat er water op de ijsbaan komt. Ja, ik vind dat gewoon aandoenlijk En dat heeft eigenlijk gewoon meer te maken met... dat ik gewoon heel erg hou van dingen die niet lukken. Of dingen waar je eigenlijk niks aan hebt bijvoorbeeld doet me een beetje denken aan mannen... die maandenlang met z'n allen aan een carnavalswagen zitten te klussen. Dan denk je ook, die beginnen dan al gewoon in september met, uh, met zagen en boren. En waarvoor? Voor één rondje of, uh, in februari. En dat vind ik zo aandoenlijk want er gaat al hun vrije tijd in zitten. Of van die mannen die vroeger meededen aan de land in de lucht. Dat was helemaal treurig. Want die waren dan echt met het hele voetbalteam maandenlang bezig... met zo'n glans van de schans-achtig dingetje... Jack van Gelder zegt go. Ze glijden van die schans. Ze ploffen in het water, meteen dat hele ding kapot. Ze halen nooit die hele bel. Half jaar werk, down the drain. Ik of, vind het gewoon schattig. Of van die mannen en vrouwen die een rondje rijden van 38... en dan uh, daar het hele jaar voor oefenen. Precies. En is het, na 38 seconden is het weer afgelopen. Ja, of je haalt dan net niet de Olympische Spelen. Dat, maar ja, dat is dan nog topsport. Maar dit is gewoon sport op niks af. Ja, is heen in de lucht. Kun je niet echt, echt een beetje... Dat, dat is nog geen schaatsen, zeg maar. Het is nog geen profschaatsen. Maar ik vind het zo schattig omdat het eigenlijk bij al die mensen niet gaat om het doel. Het gaat er gewoon om de weg ernaartoe. En daarom gun ik noord eigenlijk gewoon nog een, uh, uh, een, uh, een marathon. Want bedoel, ja, dit hier is alweer zoveel voor gedaan. Het is eigenlijk te zonde als we daar niks aan doen. Op naar de gier tanken. Zeker. De Jong, dank. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. En Mark van Zijp nog aan tafel. Hij vertelde ons net dat homo's niet per se blij zijn... met die hele discussie over het Russische homobeleid. En zo meteen praten we met Ton Schumacher. Hij kreeg een geldprijs voor zijn inspanningen... om kanker te bestrijden met immuuntherapie. En schopte er trouwens in het parool... van gisteren tot Amsterdam van de dag... wegens datzelfde werk. Dit is Radio 1. Nu het Internationaal met Jan van der Putten. In de Irakse hoofdstad Bagdad zijn militanten een gebouw binnengedrongen van het ministerie van vervoer. Onder de indringers zijn volgens de politie verschillende zelfmoordterroristen. Die hebben twee bewakers doodgeschoten en veiligheidstroepen hebben dat gebouw in Bagdad nu omsingeld. In Duitsland wordt voorlopig niet naar schadigas geboord... zegt de nieuwe SPD-minister van Milieu Hendricks in Der Spiegel. Zometeen meer daarover van Wouter Meijer. Er komt deze week nog geen opvolger voor de opgestapte staatssecretaris Wekers. VVD-fractievoorzitter Zeilstra denkt dat het waarschijnlijk volgende week wordt. De koning heeft Wekers eervol ontslag verleend, meldt de RVD. Minister Dijsselbloem van Financiën noemt het vertrek van zijn staatssecretaris ontzettend jammer en zuur. En president Yanukovych van Oekraïne is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de verklaring heeft hij een zware verkoudheid... hij heeft last van zijn luchtwegen en hij heeft hoge koorts. En het is onduidelijk of die opname van Yanukovych... iets te maken heeft met de aanhoudende protesten tegen hem. Dat zijn de hoofdpunten. De koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs... is dit jaar uitgereikt aan wetenschapper Tom Schumacher. De Schumacher u krijgt 2 miljoen euro... Waarom krijgt u die? Waarom? Wij krijgen 10 miljoen euro. Of ik krijg 10 miljoen euro omdat we sinds een aantal jaren weten... dat het afweersysteem belangrijk kan zijn bij de behandeling van kanker. En wij hebben methoden ontwikkeld waarbij we beter kunnen begrijpen hoe dat proces werkt en waarmee we ook denken... dat in de toekomst die therapieën verder kunnen verbeteren. Dus die methode kan verbeterd worden met die 2 miljoen. Hoe lang kunt u vanuit met dat bedrag? Een jaar of zes. Een jaar of zes uh, is dat geld genoeg... om een aantal onderzoekers uh, in het lab uh, aan het werk te stellen... en ook om, om alle proeven te doen die we graag willen gaan doen. Dus dat maakt echt wel een groot verschil. Het maakt een heel groot verschil, absoluut. Het is Laat echt ik... heel belangrijk voor het onderzoek. Laat ik even beginnen bij het begin. U onderzoekt de werking en mogelijkheden van immuuntherapie... bij kankerpatiënten... Wat is dat, simpel gezegd? Ja, wat is immunotherapie? Uh, we kennen allemaal het afweersysteem, was iets wat ons uh, helpt uh, om uh, bacteriën en virussen te bestrijden. Uh, dat doet het afweersysteem omdat het bacteriën en virus als vreemd herkent. En de vraag is natuurlijk, kan het, lichaam ook, kan het afweersysteem ook kankercellen als vreemd zien? En nu weten we dat het inderdaad kan, onder bepaalde omstandigheden. En wat je bij immuuntherapie doet, is proberen die natuurlijke afweerreactie tegen kankercellen te versterken. Te versterken, op welke manier dan? Ja, de manier die op dit moment eigenlijk gebruikt wordt, die kan je vergelijken met het uh, omhoogdraaien van de verwarming. Wat je doet, is je, je verhoogde activatiestaat van, van het afweersysteem. En dat leidt er ook toe dat de kankercellen beter herkend kunnen worden. Maar, maar dat afweersysteem ook... bestaat ook uit cellen? Dat bestaat uit cellen, ja, klopt. Uit, uit heel veel cellen die allemaal in staat zijn... om sommige stukjes vreemd materiaal uh, te herkennen. Mm -hmm. um, en door die, die afweerreactie te versterken... krijg je dus ook een sterke afweerreactie... Maar kennelijk zijn die cellen niet sterk genoeg, want uh, nee. heel veel mensen gaan doden aan kanker. Klopt, uh, dat heeft voor een deel te maken met de, de, de soort kanker, want ze zijn niet allemaal hetzelfde daarin. Het heeft ook mee te maken dat kankercellen een, een omgeving creëren die eigenlijk die afweerreactie onderdrukt. Dus er ontstaat wel een, een, een afweerreactie, maar die is niet sterk genoeg uh, om, om kankercellen volledig uh, te verwijderen. Dus die kankercellen hebben een soort trucjes om die aanvalscellen uh, aanvalcellen van ons eigen lichaam Klopt. om die uh, ja. op afstand te houden. Dan staat een soort evenwicht tussen die afweercellen en de kankercellen. En dat evenwicht probeer je als het ware uh, nu uh, uh, in je voordeel uh, te beslechten. Maar hoe? Maar hoe? Um, de manier die op dit moment wordt gebruikt is een, een uh, toevoeging van, van antilichamen... die een natuurlijke rem op afweercellen blokkeert... Dus zijn ik, ik, afweercellen. Ik, ik haak een beetje af, nog ja. een keer. Afweercellen die hebben normaal een rem die hun activiteit een klein beetje uh, in toom houdt. Die rem haal je eraf, als het ware. En daarmee heb je dus meer actieve afweercellen... en dus een betere immuunrespons. Dus je gaat als het ware vermenigvuldigen. Klopt. Ja, dus en doe afweercellen, je dat buiten het lichaam? Dat kan zowel buiten het lichaam, dat doen we ook in, in klinische studies. het kan ook in het lichaam. Er zijn verschillende methoden. In de ene methode gebeurt dat inderdaad in het lab daar groeien we die afweercellen op tot hele grote hoeveelheden... en die geven we dan terug aan de patiënt. Er zijn ook methoden waarbij die afweerreactie in het lichaam zelf wordt versterkt. En die immuuntherapie, u bent natuurlijk nog volledig bezig met de ontwikkeling daarvan... maar dat, die kan straks gebruikt worden voor heel veel soorten kanker? Uh, ja, nou, de, de immuuntherapie wordt op dit moment al gebruikt bij een ja. aantal vormen van kanker. Uh, uit onderzoek van een groot aantal labs... Uh, er zijn een aantal medicijnen voortgekomen die nu met name worden gebruikt bij patiënten met kwaadaardige huidkanker, melanoom, mm -hmm. en er zijn nu ook uh, antilichamen die getest worden bij patiënten met longkanker, uh, bij blaaskanker, niercelkanker. Dus het is echt een, een veld dat ze gaan uitbreiden is. Um, wat wij in het lab nu proberen te doen is beter te begrijpen wanneer het afweersysteem wel kankercellen kan herkennen en wanneer niet. En het lange termijn doel is dan om niet alleen maar die afweerrespons generiek te versterken, maar heel specifiek te gaan richten op de kankercellen. Want kennelijk werkt dit niet in alle gevallen. Nee, en dat heeft waarschijnlijk voor een deel te maken met hoe vreemd die kankercellen zijn voor het lichaam. Uh, nou, u weet waarschijnlijk allemaal dat uh, UV-licht, uh, zonlicht kan leiden tot huidkanker. Die kankercellen lopen als gevolg van het UV-licht heel veel schade op in, in hun DNA. Uh, en daarmee zijn die cellen heel erg afwijkend van gezonde cellen. Hetzelfde geldt voor uh, longkanker. Vaak geassocieerd met roken. Ook daar zijn de kankercellen relatief vreemd voor het lichaam. Bij sommige andere uh, vormen van kanker is het verschil tussen gezonde cellen en kankercellen veel minder. Mm. En heeft het afwisselingssysteem dus veel meer moeite om dat onderscheid te maken. Maar stel, ik, ik heb uh, een ernstige vorm van nierkanker en heb ik nu nog geen mankuur nodig. Dat heb ik nu al niet meer met deze immuunkanker? Of nou, met immuuntherapie? Of voor, of voor nierkanker is dit iets wat in, in klinische ontwikkeling is. Ja? Ik denk dat de kans aanzienlijk is... dat dat uh, in de komende jaren geregistreerde geneesmiddelen gaan worden. En dan denk ik dat immuuntherapie... ook een van de standaardbehandelingen zal worden voor niercelkanker. En het zal misschien van de specifieke ziekte... specifieke situatie afhangen wat de beste keuze is. Dus wat het kan met... nog steeds wel voorkomen dat ik chemotherapie nodig heb? Ja, ik denk niet dat we moeten verwachten... dat in de komende jaren chemotherapie geheel zal verdwijnen. Ja. Maar de huidkanker, kan die volledig genezen met ja, er zijn een aantal patiënten die, voor zover wij weten... volledig genezen van uh, huidkanker. Een ziekte die tot een aantal jaren terug eigenlijk niet te genezen was. Uh, dus het afweersysteem kan bij die patiënten inderdaad echt... Een maar er hele... zijn dus ook patiënten die niet genezen? Er zijn ook heel veel patiënten die het moment nog niet genezen. Er zijn patiënten die of... Ook niet door hey, de immuuntherapie? Ook niet door de immuuntherapie. Uh, er, zijn, er zijn een deel van de patiënten die wel tijdelijk een voordeel hebben... Um, er is een deel van de patiënten die het heel erg goed doen op immuuntherapie, Soms genezen. En een deel van de patiënten hebben op dit moment eigenlijk geen voordeel. En we moeten proberen te begrijpen ja. wat het verschil is tussen die groepen. En dat onderzoekt u? Dat onderzoeken wij. Is dit nou de, de heilige graal in kankeronderzoek? Um. U gaat natuurlijk zeggen nee. Heel goed, dat ga ik zeggen nee. <laughs> ja. Ja, dus, dus, dus, dus ik zeg inderdaad nee. Nou ja, want um, Science ja. heeft u vorig jaar uitgeroepen... Ja. tot uh, de breakthrough of the year was ja, dit. Science dus... heeft immuuntherapie uitgeroepen als, als breakthrough of the year. Ja, um, immuuntherapie is heel lang is dat gezien als iets heel veelbelovends. Hmm. Maar ook iets wat niet verder kwam dan de status van veelbelovend. Ik denk dat we daar nu net voorbij zijn in deze jaren. En ik denk dat we nu uh, zien dat immuuntherapie... Een van de vormen van kankertherapie uh, gaat worden. En in de komende vijf, tien jaar gaan we zien hoe groot die component wordt. U bent het wel erg aan het downplayen. Hè? Het is uh, net voorbij het stadium van veelbelovend. Uh, het is altijd belangrijk om voorzichtig te zijn. Zeker als het gaat om patiënten met, met, met uh, ziektes. Ja. En wat zijn de bijwerkingen van deze therapie? De bijwerkingen van de immuuntherapie, met name de therapie die, die met gebruikt worden... is dat omdat zij de activatiestaat van het immuunsysteem verhogen... dat er soms ook een, een afweerrespons ontstaat tegen gezonde weefsels... Dus ja. dan gaan die cellen, onze eigen afweercellen, Juist. die gaan ook tekeer tegen wat nog Tegen bijvoorbeeld uh, darmweefsel, waardoor patiënten uh, ja, een ernstige diarree kunnen krijgen. Um, maar dat gebeurt dus weer niet bij alle patiënten. Ja, ook dat gebeurt niet bij alle patiënten. Klopt. Maar u, u werkt eraan en dat is te verhelpen op den duur, denkt u? Ik denk dat wij inderdaad uh, betere medicijnen gaan krijgen... die nog specifieker de afweerrespons naar de kankercellen gaan sturen. En daar ja. werken wij zelf ook aan. En daarmee hopen we de balans tussen het voordeel en de bijeffecten uh, nog verder te verbeteren. Mark van Zijp, nog steeds aan tafel van mm -hmm. homo homodatingplatform Planet Romeo. Had u er wel eens van gehoord, immuuntherapie? Uh, nee, ik heb wel gehoord van dingen als beenmergtransplantaties. wat geloof ik bij leukemie een... een Klopt. Een, een, een behandelmethode is. Ja. En ik heb het woord wel eens gehoord, maar wat het nou precies inhield, dat... Uh, nee, dat maar goed, dat is nu... Uh, maar op basis van uh, wat uh, uh, meneer Schumacher nu vertelt, denkt hij, nou, dat is die 2 miljoen wel waard. Uh, zonder meer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat zeker omdat kanker natuurlijk nog steeds gewoon uh, geloof ik, in de top 3 staat van levensbedreigende Ah, absoluut. Ja. Maar bij b transplantatie krijg je cellen van iemand anders. Zou dat in dit geval ook kunnen bij die immuuntherapie? Dat ik uw cellen krijg omdat die beter zijn voor mijn kankercellen? Um, dat kan. En eigenlijk werkt b transplantatie bij uh, uh, bloedcelkankers ook op die wijze. Doordat het zelf iemand anders zijn, die herkennen die kankercellen ook als vreemd. Maar ook met allerlei hele ernstige uh, bijeffecten. Um, in de toekomst verwacht ik dat er wel nieuwe therapieën ontwikkeld gaan worden... waarin er inderdaad cellen van andere mensen gebruikt kunnen worden... zonder dat soort bijeffecten. Maar en, dat gaat toch echt nog een tijdje duren. Dit door? moet dan allemaal gebeuren in, een, in een reageerbuisjes, in een laboratorium... of krijgen we straks ook een pil? Want u heeft het al over pillen. Uh, sommige van de huidige immuuntherapieën worden gegeven als een infuus. Uh, in de toekomst zal het misschien ook in pilvorm zijn. Ja? ja. Gaat dat zover? Zover zal het gaan. En dan, uh, dan wordt uw uh, therapie wordt nu al, zegt u, toegepast op, op kankerpatiënten. Dat zijn natuurlijk patiënten die zich daarvoor beschikbaar stellen. Die u vraagt. Werkt dat zo? Uh, niet alleen. Voor een deel van de therapie die in klinische studies worden on onderzocht... wordt natuurlijk de patiënten voor gevraagd ja. en, en worden geïnformeerd. Maar uh, zoals ik eerder zei, ja. uh, bij huidkanker is dit nu een geregistreerd medicijn. Dus dat is eigenlijk een deel van de standaardbehandeling. En staat u dan vaak bij patiënten aan het bed? Of bent ik, u er heel ver van verwijderd? Ik zelf niet heel vaak, soms wel. Dus het Antonie van Leeuwenhoek... De, uh, een van de dingen waar wij denk ik heel sterk in zijn... is dat wij een hele nauwe samenwerking hebben tussen kliniek... Een onderzoeksinstituut. Dus ik kom inderdaad wel eens uh, bij een patiënt bij het bed. Uh, maar de echte klinische activiteiten die gebeuren toch door de klinici. Bent u, bent u trots? Um, ik ben trots op hoe het heeft ontwikkelt, absoluut. Ik bent zo ontzettend nuchter. En... Uh, ja, maar in wetenschap is het belangrijk om nuchter te zijn. Ja. Uh, om altijd te kijken van wat zijn de mogelijke dingen die we nog moeten gaan oplossen. Uh, ja, daar, daar hou ik graag van. En dat geld, die 2 miljoen, weet u waar dat ja. vandaan komt? Het komt natuurlijk van het koning, koningin Wilhelmina Fonds. Maar ja, dus het, komt het komt dus bijvoorbeeld KWF. ook van de actie van de Alp du Zes? Het komt dus direct eigenlijk van KWF. En, en KWF is al heel lang een hele belangrijke financier... van kankeronderzoek in Nederland. En daarom doet het kankeronderzoek in Nederland... ook ja, het, echt internationaal heel erg goed. Uh, specifiek komt dit geld van een actie die Ride for the Roses uh, heet. Die ieder jaar wordt gehouden. Dit jaar in Goes op... 7 september volgens mij. U bent erbij, dat zie ik aan uw gezicht. Professor Dr. Ton Schumacher, hoogleraar immuuntechnologie en medisch bioloog, de nieuws PV. De nieuwe regering van Duitsland wil niet dat bedrijven naar schaliegas gaan boren. Dat zegt de minister van Milieu. Schaliegas is in veel landen omstreden. In Nederland natuurlijk besloot de regering afgelopen herfst tot een uitgebreid onderzoek voordat er proefboringen zouden komen. NOS-correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, waarom zegt de Duitse regering nu nee tegen schaliegas? In nee, het coalitieakkoord van die nieuwe regering is afgesproken... dat uh, die nieuwe techniek wetenschappelijk zal worden onderzocht. Maar verder zal het niet gaan. Vooral omdat er chemicaliën nodig zijn om dat schaliegas uit de grond te halen. Uh, de nieuwe regering heeft gezegd... Uh, wij willen geen chemicaliën in de grond gebruiken. Vooral om het drinkwater niet in gevaar te brengen. Mm -hmm. En zegt de nieuwe minister van Milieu nu... zolang er geen techniek is om schaliegas te winnen zonder die chemi chemicaliën... kunnen we dat niet toestaan. Dat staat in het regeerakkoord En dan gaat de minister de regering dus ook aanhouden. houden. Ja. Uh, daar want gaat stoppen met kernenergie? Je stapt over op groene energie. Kunnen ze wel zonder dat schaliegas? Nou ja, ze doen het nu ook al zonder schaliegas En het stoppen met kernenergie leidt er inderdaad wel toe... dat er nu bijvoorbeeld veel meer steenkool en bruinkool wordt gebruikt. Dus erg ja, goed voor het milieu is dat stoppen met kernenergie nog niet. Maar de komende jaren moet er gewoon nog meer stroom uit zon en wind worden gehaald... om die kernenergie echt te vervangen. En een van de argumenten voor schaliegas is natuurlijk... dat het veel schoner is bij het verbranden dan steenkool. Dat je minder afhankelijk bent van vreemde mogendheden. He, denk vooral aan het gas uit Rusland mm -hmm. die de kraan dicht kunnen doen. Maar het verzet tegen schaliegas is gewoon veel te groot in Duitsland. Heel veel mensen zijn toch bang dat uh, die chemicaliën die daarvoor de grond in moeten worden gespoten... de bodem vervuilen, dat er aardbevingen kunnen worden veroorzaakt. Er zijn nu wel een paar proefboringen, maar bijna overal zie je dan meteen... dat de gemeente of het regionale bestuur zegt... dat willen we niet, hier wordt niet geboord. Uh, ze roepen dan ook steeds de regering op om een landelijk verbod af te kondigen. Nou, zover gaat de regering dus niet, het wordt niet per se verboden... maar men gaat wel door met onderzoek. Maar zolang er nog zoveel chemicaliën voor nodig zijn... wordt het niet toegepast, behalve voor dat onderzoek. En jij denkt dat dat, dat niet toepassen, dat kan nog wel even duren? Dat kan nog wel even duren. Ja. Uh, wat de minister nu zegt... is zolang het met chemicaliën moet, uh, kunnen we het niet toestaan. En nee. een andere techniek is er nog niet. Goed, we gaan eens zien hoe dat gaat aflopen in Duitsland... met het schaligas. Dankjewel. Wouter Meijer. Warwick Avenue, dat is een metrostation in Londen. En daarvan vertrok Daffy in een zwarte taxi op de achterbank... met de bedoeling om daar in ieder geval één shot te draaien. Maar toen ging ze huilen. Ze dacht aan het feit dat ze het moest gaan uitmaken met haar geliefde. En ze bleef huilen. En dat werd uiteindelijk de videoclip.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 But I want to be free, baby. You've heard me. When I get to Warwick Avenue, we'll spend an hour, but no more than two. Tijdens dit nummer en de videoclip waar we naar kijken. Een hele discussie over het wel of niet dragen van waterproof mascara. Ik heb het niet. De heren aan tafel zeggen nee, want het is sexy als je dan huilt. En het biggelt nee, over je wangen. En dramatisch, dramatisch. En sexy. Jij bent <lacht> homo, je hebt er geen verstand van. BV Buitenland. De buitenland directeur Willem van Taddo dus hier met twee onderwerpen. En je begint met Groenland. De ijskap trekt zich terug en dat betekent dat de bodemschatten van Groenland binnen bereik komen. In de grond daar zitten zeldzame aardmetalen, ook eh, nikkel, ijzererts en uranium. En voor de kust is het vermoeden daar liggen grote olie- en gasreserves. Aan de westkust in de Bevin Bay worden al sinds een jaar of drie proefboringen uitgevoerd en eerder deze maand werd bekend dat de regering van Groenland ook het groene licht heeft gegeven om aan de noordoostkust te gaan boren. Greenland has decided to open up one of the world's most pristine environments to oil drilling and BP is already rubbing its hands. The company responsible for turning the Gulf of Mexico into an ecological catastrophe nearly four years ago has been given exploration rights in eastern Greenland. Oliegigant BP dus heeft een licentie gekregen om daar naar olie te, te gaan zoeken. En dat terwijl de, de Groenlandse regering uh, ja, wist eigenlijk jarenlang... wilden ze daar niks van hebben. Uh, wilden ze dat die ongerepte wateren met rust gelaten uh, werden. Nou, dat is nu dus helemaal anders. Nu mag BP aan de slag. Hoewel dat bedrijf bepaald geen goede reputatie heeft... sinds die olieramp in de Golf van Mexico. Nee, en waarom hebben de Groenlanders dan toch hiervoor gekozen? Ja, ze horen de kassa al rinkelen. Volgens sommige schattingen bevindt zich daar onder de zeebodem... een reserve van 110 miljard vaten olie. En als die eenmaal worden opgepompt... dan hoopt de regering daar miljarden aan te verdienen. En een paar maanden geleden stemde het parlement... met een minuscule minderheid ook al in... met de winning van uranium. Een overwinning voor premier Aleka Hemmend, die Groenland wil doen opstoten in de vaart der Volkeren. Dit is een heel goede good indication de Groenlanders Greenlanders wanting more of hun eigen leven for greater economic independency and also for taking action of our own future, creating paths to new times in Greenland. Ja, je hoort het. Die premier Hammond die is vol vertrouwen... dat Groenland dankzij die geplande mijnbouw... en die oliewinning zijn toekomst in eigen hand zal nemen. En dat haar land uiteindelijk economisch afhankelijk wordt van Denemarken. Want hoe groot is die afhankelijkheid dan nu nog? Nou, die is nu heel groot. Iets meer dan de, de helft van het overheidsbudget... wordt nu nog opgehoest door Kopenhagen. Uh, maar er zijn ook grote zorgen over die gevolgen... van een mogelijke uh, toekomstige economische boom. Zorgen bijvoorbeeld over vele duizenden buitenlandse mijn- en oliewerkers... die naar Groenland komen. Het is bijvoorbeeld een mijnbouw... Uh, Mijnbouwbedrijf uh, London Mining. Die verwachten dat ze voor een nieuw te, te ontwikkelen uh, ijzerertsmijn. dat ze daar 2 tot 3000 Chinese arbeiders voor mee naar Groenland nemen. Nou, daar sprak ik over met de Groenlandse Inuit Akulak Linge. Hij is voorzitter van de Internationale Raad van Inuit. Als we een large scale mining openen, dat zou of duizenden from van buiten. Uh, dat zou een destructief uh, effect hebben on our population, of course. There's a, a real risk that we might become a minority in our country. Deze Inuit-leider, dus, hè, Inuit, je kent zoals de, de oorspronkelijke bevolking van, van Groenland. maar ze wonen ook onder andere in Canada. Nou, deze Lingen vreest dat de toekomst van al die buitenlanders. een verwoestend effect zal hebben op de bevolking. En volgens deze Inuit-leider is er een groot risico dat de 57.000 Groenlanders in hun eigen land een minderheid worden. En wat bedoelt hij dan als hij zegt verwoestend effect? Nou, deze Akulak Linge Lingen is bang voor een, een cultuurclash eigenlijk. met die mijnwerkers. Hij, hij wijst op het verleden. Uh, toen kwamen uh, Denen in grote getalen... naar. Uh, uh, naar Inuit-dorpen, die zijn daardoor helemaal veranderd. Uh, Linge die zegt, we moeten heel voorzichtig zijn... want die tradities die staan al onder druk. Uh, de traditionele bondjagers bijvoorbeeld... die kunnen hun pelzen nauwelijks nog verkopen. Ja, die hebben dus geen inkomsten meer. En veel Groenlandse jongeren die kampen weer met psychische problemen... omdat de moderne tijd en hun uh, oude Inuit-tradities... heel heftig met elkaar botsen. En Maakt de Groenlandse regering daar zich dan helemaal geen zorgen over? Nou, volgens premier Hemmend heeft Groenland eigenlijk maar één keus en dat is vol inzetten op die economische groei. En zij geloofde heilig in dat de Groenlanders zich zullen aanpassen aan alle nieuwe mogelijkheden. We are great people. The Greenlanders have been the most adaptive culture in the whole world, living in the most hardest areas in the whole world for 4,500 years. En we gaan door een andere klimaatverandering. grote veranderingen in onze samenleving. We gaan dit ook maken. Ja, en wijst erop ja, dat uh, afgelopen 4500 jaar... Uh, hebben ze onder de aller, aller zwaarste omstandigheden ter wereld... hebben ze weten te overleven, zich steeds aangepast. En zij is ervan overtuigd dat dit de, de Inuit de Groenlanders ook gaat lukken. En Inuit-leider uh, Akulak Linge, hij blijft moordelijk tegen. En aan het eind van het telefoongesprek dat ik met hem had... kwam hij met dit vlammende pleidooi. We are not selling our soul. We are not uh, destroying our culture, we are not destroying uh, our environment. We should not be part of those uh, that are destroying the nature in order to get a lot of money. That's not the way we live. Ja, we verkopen onze ziel niet. We maken onze omgeving niet kapot omdat we veel geld willen verdienen. Dat is niet de manier waarop de Inuit leven. Nou, Linge die vermoedt trouwens dat het niet zo'n vaart zal lopen... als de regering nu voorspiegelt. In een nieuw rapport melden Deense wetenschappers... dat het zoveel geld zal kosten om olievelden daadwerkelijk aan te boren... dat er veel te weinig overblijft... om die gewenste Groenlandse onafhankelijkheid te garanderen. Tot zover aan Groenland. Het volgende onderwerp komt uit de Verenigde Staten. Ja, daar kunnen voor het eerst uh, buitenlandse gamers een topsportvisum krijgen dat visum is. Normaal gesproken, ja, het wordt zeg het al, voorbehouden aan, aan topsporters. Maar nu kunnen dus ook buitenlandse uh, pro-gamers, uh, die kunnen uh, ja, gaan wonen, werken en trainen in de VS. En hoe groot is het, dat professionele gamer daar? Nou, de Amerikanen hebben er een speciale naam voor. Ze noemen het e-sports en uh, stadions als uh, Staples Center in, uh, in Los Angeles, groot stadion. Die verkopen uit als er zo'n e-sports evenement is. Er komen duizenden fans die komen juichen voor de beste gamers e-sporters dus ter wereld. En die nemen het live op een podium tegen Elkaar op. En ja, daarna zitten er ook miljoenen mensen mee te kijken naar hoe daar gegamed wordt via internet. En die gamewedstrijden die klinken net als een wedstrijd tijdens het WK voetbal. Ja, en omdat de beste gamers ter wereld uit Zuid-Korea komen, ja, werd er jaren gelobbyd voor, uh, voor, dit, voor dit visum. Nou, Het is er nu eindelijk Andrew Tomlinson, de manager van twee Zuid-Koreaanse pros, die daadwerkelijk een visum hebben gekregen. Tomlinson vindt, vindt het een bevestiging dat goed gamen ook echt een sport is. Ik denk dat if een normal person tried to pick up the game and play that these guys are playing. Ze would immediately find out how difficult it is. And the live events is where the, the bigger money is at. Ja, en er is zeker wat mee te verdienen, want als je zo'n live game evenement wint, dan haal je tienduizenden euro's binnen. Bin een nood. Vroeger had ik dat met knikker, en er stond er iemand langs de lijn die gaf de commentaar over. <middels> ik verloor mijn <me> knikkers altijd. <middels> Ik was er goed Mark van Zijp van de Homo Dating Platform Planet Romeo. Ik zag jou kijken en je dacht: Dit vind ik geen sport. Game nou, er. nee, dat gaat wel een beetje heel ver. Ik bedoel, ik vind het heel leuk voor die mensen dat ze de Verenigde Staten binnenkomen. en uh, daar hun leven mogen leiden en een sport mogen bedrijven. Maar ik vind het niet. Uh, nee. Nee. Even nog over jouw platform. Want ja. jullie zijn een datingsite natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook een maatschappelijke functie. Wat, ja. wat staat er nog meer op de agenda? Nou, Ons leidend principe is voor de community door de community. Uh, dat doen we onder andere ook door een platform open te stellen. Voor onderzoeksinstituties die gezondheidsonderzoek willen doen aan homo-biseksuele mannen. Uh, die bieden we de mogelijkheid om op die manier direct in een land doelgroep te bereiken. Maar jullie zitten wereldwijd hè? Wij, zijn, wij zitten wereldwijd inderdaad. Uh, we promoten uh, community evenementen. Als Shanghai Pride plaatsvindt zorgen we dat ze gratis promotie uh, kunnen bedrijven via ons platform. Oké, okay, maar wat je eerder zei... is dat, ja. dat artsen kunnen via jullie een, een survey, een onderzoek als opstellen. Het, als en ze dat... een gezondheidsonderzoek hebben wat zich specifiek richt op homo mannen, dan ja. bieden wij hen de mogelijkheid aan om die doelgroep uh, Zoals, te bereiken. in welk land is dat net gebeurd? Recent is dat gebeurd in Duitsland bijvoorbeeld, en daar ging het heel erg over uh, uh, HIV, SOA en mensen de mogelijkheid bieden om zich daarop te laten testen. En wat blijkt? Zijn de resultaten heel anders uh, dan hier? Ik heb nog geen resultaten gezien daarvan. Uh, wat zij in ieder geval belangrijk vonden is om die manier uh, specifiek ook mannen te, uh, te, uh, te benaderen die die seks hebben met andere mannen... en die zich niet specifiek als homo- of biseksueel uh, uh, kenmerken. Uh, een lastig te bereiken doelgroep. En om te kijken of ze ook die kunnen vangen... om uh, zich daadwerkelijk op, uh, op hiv te laten testen. Tom Schumacher, u dat onderzoek samen met een team. Hoe groot is dat team? Dat team is ongeveer 15 uh, mensen. Maar ook aan de klinische kant zijn er een aantal mensen. Dus het is eigenlijk een vrij grote groep mensen. U doet onderzoek naar het verbeteren van immuuntherapie. Eh, daar moet nog ongelooflijk veel aan verbeterd worden... maar de eerste hoopgevende resultaten zijn er al. Zeker voor wat betreft de huidkanker. Alhoewel het ook daar nog veel beter gespecificeerd zou kunnen worden. Ja, het kan nog steeds beter voor huidkanker... maar daar worden wel heel veel mensen nu al echt aanzienlijk geholpen... met behulp van uh, immuuntherapie. En uh, daar is echt een hele grote verandering ge uh, geweest... in de afgelopen vijf tot tien jaar. En, uh, ik, dat, gaat, dat zal de komende jaren nog verder doorgaan. En u heeft het gehad over longkanker, over nierkanker. Waarom niet over borstkanker bijvoorbeeld? Borstkanker zal misschien ook voor een, een deel van de patiënten met borstkanker... Uh, zal immuuntherapie ook een optie worden. Maar dat ligt nog een klein beetje, een beetje achter. Uh, omdat we meer begrijpen van de afweerrespons bij die andere vormen van kanker. En u heeft nu 2 miljoen gekregen om dat onderzoek nog te verstevigen. Daar kunt u de komende 6 jaar mee voor uit. Daar kunt u die medewerkers van betalen, neem ik aan. En alle apparaten die u nodig hebt. Klopt. Zijn dat veel apparaten? Is dat een groot lab? Dat zijn veel apparaten, maar het zijn ook heel veel apparaten die gedeeld zijn met andere onderzoeksgroepen binnen ons, uh, in ons instituut. We proberen allemaal met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Dank, oncoloog Ton Schumacher en Mark van Zijp van homo dating Platform Planet Romeo. Heren, goed dat jullie er waren. Zometeen gaan we verder met De Nieuws BV. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, als alles goed gaat. Wil je ons in de tussentijd volgen? Dat kan op Twitter, at